Meld je aan op 6 Minuten.nl van de Nederlandse Hartstichting. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Jeroen Stonvorst. Goedenavond, tot 11 uur gaan we napraten over een bewogen sportdag. Natuurlijk komt de Ajax Feyenoord aan bod. De Rotterdammers lieten de winst door de vingers glippen. Trainer Ronald Koeman. We hebben Ajax uh, agressief bestreden en met durf en met initiatief. Uh, maar uiteindelijk staat het 1-1. Het EK baanwielrennen in Apeldoorn zit erop. Dat toernooi leverde één schamele medaille op. Is Nederland achteruit aan het hollen op de baan? Zometeen, hopelijk, het antwoord. En baanwielrenner Denis Stam dan vandaag afscheid van de sport... Niet in Apeldoorn, maar in Amsterdam op de laatste dag van de Zesdaagse. Ik denk dat er, uh, het tweede gedeelte van mijn leven ook heel mooi wordt. En daar uh, wordt wat meer tijd voor de familie uh, gemaakt. In Engeland waren alle ogen gericht op Manchester United tegen Manchester City. City won met 6-1. Zo direct bellen we even met een Nederlander die zeven jaar speelde voor Manchester City. En natuurlijk zijn we stil bij de dood van MotoGP-coureur Marco Simoncelli. Hij verongelukte vanochtend op het circuit van Maleisië. Dat is een awful, awful, awful crash hier in de MotoGP-race. Dat is terwijl. Zometeen het verhaal van Jasper Ibema. die op het circuit was en alles van dichtbij heeft meegemaakt. Het was vandaag de dag van de klassieker. Dat is altijd een speciale voetbaldag. En Dus praten we zometeen in het voetbaloverzicht over de top van de ranglijst. En gaan we het nu eerst hebben met Ronald van der Geer over Ajax-Feyenoord. Uh, Ronald... 1-1 in de arena. Gaan we deze klassieker ons nog lang herinneren? Uh, niet. Als we het hebben over de wedstrijd compleet. Ik denk dat in Amsterdam ze deze wedstrijd zo snel mogelijk willen vergeten. Maar dat ze in Rotterdam deze wedstrijd nog wel even willen herinneren. Omdat het uh, voor het eerst sinds lange tijd was dat Ajax uh, verslagen had kunnen worden. En de Rotterdammers drie punten mee hadden kunnen nemen. En dan zullen ze er ook nog lang aan denken. Omdat het de gemiste kans is uiteindelijk. En er maar één punt mee ging. Laten we even luisteren naar een impressie van de klassieker van zondag 23 oktober. Zijn er. <laughs> nooit zat de arena zo vol, maar voelde de klassieker zo leeg. Dat is een groot spandoek in vak 4-10, het vak van de zeer fanatieke Ajax-supporters. Nou moet hij wel goed opletten, want Jans neemt oh, de corner, komt de kummer al op de lat van ouderwereld. Boven Mulder die daar alleen naar kon kijken, wat een grote kans zegt voor Ajax. Valt voor de voeten van Schaken en die schiet op de voet van uh, Vermeer. Uitstekende actie van Schaken uit te draaien. Een hele rare bal. Schaken legt de bal terug op El die LMA moet de breed geven. Doet hij ook. En dan is het Cabral. Kan uithalen. Haalt de bal even terug. En schiet dan. Op de lat. En de afvallende bal is buiten speel. Fernandes is weg. Aan de linkerkant. Fernandes, Fernandes. Fernandes schiet weer op Vermeer. Weer een goede redding. Zegt van die Vermeer. Uitstekende reactie heeft hij vanavond. En dat is maar goed ook voor Ajax. En dan zal Nijhuis. Uh, Afluiten voor de eerste helft, dat doet hij nu. Iets meer kansen voor Feyenoord, maar de ruststand bij Ajax. Feyenoord, de klassieker, is 0-0. De bal komt voor, Vermeer blijft staan, er wordt gekopt, er wordt teruggekopt. Vlaar met een schot, dat blijft hangen, de Vrij, En op de paal en de goal. Het is Stefan de Vrij die het doelpunt maakt. De verdediger uit de spelhervatting, na iets meer dan een uur spelen... Het is uh, toch een spelhervatting die van groot belang is in deze wedstrijd. En het is Stefan de Vrij die uh, het doelpunt maakt. Het is zijn eerste van het seizoen, maar het zal voor hem een droom zijn dat hij dat op dit veld doet en uh, op dit moment. Kan LMA de bal uh, naar voren brengen? Doet dat goed? Want het, uh, nu moet hij hem wippen. Fernandes gaat er langs. En wat doet wat doet Dit moet rood zijn. Ja, die gaat rood geven. Hij gaat rood ja, komt geven. al? rood aan Vermeer. Vermeer is eruit. Fernandes gaat er langs, hij wordt geraakt door Kenneth Vermeer. En Vermeer gaat naar de kant met rood. Wie, oh, wie gaat eruit ook, oh, Gregory van der Wiel. <laughs> nou, wordt die gejuich, En onder gejuich, ja, Staan stadion zo wat als Gregory van der Wiel. International, dames en heren, speelde een WK-finale. Maar wordt hier onder gejuich van uh, zijn eigen publiek naar de kant gehaald. Geen respect meer dus, een verdediger opgeofferd. Keeper Sillessen kan dan uh, in het veld gaan komen. Toen Ajax vorige week tegen AZ met 10 man speelde, ging het een stuk beter dan met 11 Omdat dan uiteindelijk alle opdrachten worden vergeten. En je uiteindelijk in een soort opportunisme kan gaan spelen. Het lijkt Ajax beter te liggen in deze fase van de competitie. De bal komt bij de eerste paal, wordt daar door de tongen. en wordt binnengekopt. Nou, Ajax staat nog geen 2 minuten met 10 man. En die bal zit er al in. Jan voor Tongen En weer uit een spelhervatting. Wat dat betreft spelen spelhervattingen de boventoon vandaag in de Amsterdam Arena.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 Ja, De ene trainer was teleurgesteld. En toch ook een tikje tevreden. De ander was vooral boos. Ronald Koeman en Frank de Boer over de wedstrijd. We hebben meer kansen gehad. We hebben beter gespeeld als Ajax. We hebben natuurlijk te weinig rendement gehaald uit de kansen die we gecreëerd hebben. Plus het feit dat we eigenlijk een mindere fase hebben gekregen in de wedstrijd. Dat we tegen, tegen team man van ijs kwamen te spelen. En, en dat mist dit elftal. Dan. dan, dan... Ja, moet je de man meer situatie beter uitspelen? Ik vond Fernandes dus, uh, heel goed spelen. Maar juist in die laatste fase uh, verloor hij de duels, uh, was hij niet meer balvast. Ja, en dan kom je minder van de ko af te spelen. En, en uh, heel lang hebben wij eigenlijk pijn gedaan. Uh, we waren beter, we hebben de betere kansen gehad. Dus het voelt absoluut wel als een teleurstelling. Ik denk dat we vandaag onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. En dat Feyenoord ook gewoon goed gespeeld heeft, maar dat wij onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ja, en hoe dat kan, uh, ja, dat is moeilijk te verklaren. Het is, uh, je ziet wel een kleine trend uh, daarin dat ja. we vooral zeg maar, na een Europese wedstrijd dat we ja, de, de accu nog niet helemaal is opgeladen. Terwijl het er wel in zit. Want je ziet twee keer of drie keer nu al dat je met uh, tien met man komt te spelen en dat je wel dan de extra metertjes loopt. En dat kost veel meer kracht. Dus het is heel moeilijk te verklaren om daar je vinger achter te leggen. Doe zijn poging? Nee, dat zeg ik. Uh, waarom doen ze het na de team man wel? Uh, waarom zie je dan wel initiatief uh, komen? Waarom heb je dan wel de tweede bal? Nou, uh, waar vecht je dan wel voor? Dus voor elke meter. Je laat je keeper uh, laat je zakken. Die uh, je al in de eerste helft uh, twee uh, fantastische reddingen heeft. En daarna uh, ja, moet met, hij uh, met rood het veld af. Nou, uh, zo, uh, zo moet het niet gaan natuurlijk. Is de wedstrijd van vandaag een bevestiging dat je op de goede weg bent met deze ploeg? Ja, wel. Want uh, als, je, als je examens aflegt, uh, dan zijn het vaak uh, de grote wedstrijden. Nou, die hebben er twee gespeeld. Uh, we, halen, we halen één punt. De andere was AZ, neem ik aan. Ja, maar we hadden er vier meer moeten hebben. Dat is echt voldoende, denk ik. Al dus Ronald Koeman. We gaan de klassieke van vanmiddag leden met Ronald van der Geer. Ronald heeft Feyenoord te weinig gekregen vandaag. Zichzelf tekort gedaan, zou je het willen noemen. Ja. Want uh, Feyenoord is inderdaad in grote delen van de wedstrijd... het betere team geweest. We kennen allemaal de klasse van Ajax. En Koeman zei het afgelopen vrijdag nog op de persconferentie... we moeten durf tonen, we moeten vroeg druk durven zetten. Dat betekent ook dat je een bepaalde kwetsbaarheid toont. Maar als je dat als team doet, valt dat misschien minder op. En hij zei vandaag ook in, op de persconferentie... hij lag al, las allerlei bouten uitspraken van zijn spelers... waarvan hij ook dacht hè, van, van, nou we kunnen dit... en we zijn tot dat in staat dat hij dacht van... Nou, nou, eerst maar zien. Maar hij is niet teleurgesteld geraakt door zijn spelers. Alleen Ajax heeft in de slotfase, uh, toen het met tien man kwam... Ja, ook alles overboord gegooid, gegooid is een soort uh, opportunistisch voetbal gaan spelen. En het lijkt erop, want wat dat betreft kun je de, de, de, de twee elftallen wel naast elkaar zetten. Toen VVV vorige week met tien man ging spelen... durfde Feyenoord eigenlijk ook geen verandering aan. En nu zag je dat, ja, men raakte uh, ook wel wat in de war. Hoe gaat Ajax dat nou doen? En dan kies je toch een beetje voor de zekerheid, denk ik. En liet Ajax, of liet Feyenoord zich wat terugdrukken op eigen helft, door het uiteindelijk wat kwetsbaarder werd. Terwijl als het gewoon het spel nog had kunnen spelen... moet ook qua energie kunnen, hè? want het spel van Feyenoord kostte ontzettend veel kracht. Dan had je ja. nog een keer druk naar voren kunnen zetten. Ja, dan had je waarschijnlijk toch die wedstrijd kunnen beslissen. En dat zal nu altijd een beetje het, het katterige gevoel zijn... dat voor de Rotterdammers aan deze wedstrijd blijft hangen. Ja, de, de Rotterdammers, die stonden vooraf uh, boven Ajax, nog steeds natuurlijk. Maar uh, toch was de gedachte dat Feyenoord minder zou zijn van Ajax. Is het eigenlijk gek dat dat niet zo was? Nou, Je moet kijken naar, uh, naar de individuele kwaliteit. Dan zal Ajax inderdaad beter zijn dan de huidige selectie van Feyenoord. Als je elke speler één op één vergelijkt... ...dan zal de balans uiteindelijk toch in het voordeel van Ajax doorslaan. Maar ja, het gaat erom dat je in zo'n wedstrijd als team functioneert. En het team van Feyenoord was gewoon beter dan het team van Ajax. Dat is best opvallend. Hè? Een jaar geleden verloor het team Feyenoord... ...met 10-0 van uh, PSV. Ja, maar er is wel wat veranderd in het, uh, in het team. En uh, wat dat betreft is ja, dat, dat, Koeman... uh, dat is dus duidelijk. Ronald Koeman is natuurlijk in het verleden ook wel gebleken... in staat om zo'n team echt te prepareren. Hè? We hebben hem vaak schouderklopjes gegeven... toen hij nog met Ajax in Europa speelde, met PSV in Europa. Dat hij juist zo'n team helemaal kon neerzetten. Vaak aan de hand met, uh, met Tony Bruinslot, Die nu dat overigens Frank de Boer doet. Heeft dat <laughs> vandaag weer gedaan. Heeft dat, heeft dat team prima neergezet. Ja, en uiteindelijk uh, had dat uh, drie punten op moeten leveren. Hij heeft er dan ook voor gezorgd dat de individuele van, van, kwaliteiten van het Ajax-elftal niet geëtaleerd konden worden. Iedereen is eigenlijk onschadelijk gemaakt. Ja, en dat je uh, dan uiteindelijk uit de spelhervatting ja. een goal tegenkrijgt, dat is alleen maar dom. Karim El-Ammadi zei het geloof ik van de week al in de krant. Al oh, Koeman die verzint wel weer wat. Ja, ze vertrouwen op hem. Ja. En dat is natuurlijk wel een goed teken. Als Want de, de, verschil. Als de trainer het vertrouwen heeft van, van de spelersgroep en ze denken, ja, hij gaat ze neerzetten. En dat is ook wel het probleem wat Koeman heeft hij zegt, als ze dan worden neergezet hè, op bepaalde posities, en nou zo moet het, dan gaat het ook goed. Maar het zelfinitiatief daar is deze ploeg nog niet aan toe. Dus ook belangrijk de, heel belangrijk ploeg. dat er veel gecoacht moet worden. En misschien is juist die verandering van 10 naar of van 11 naar 10 bij Ajax heeft. Toch weer voor wat verwarring gezorgd, maar ook wel even de energie. Want als je ziet hoeveel Klaasi en Karim El Amadi en ook Bakal... met name dus op het middenveld, hoeveel werk daar verricht is... nou, dat is werkelijk ongelofelijk. En dan kun je je wel voorstellen dat het pijpje wat leeg raakt aan het eind. En was het daarom ook dat Ajax niet in het spel kwam... dat, dat Ajax de minder was? Of was, had Ajax gewoon een off-day? Nou, Ajax heeft natuurlijk helemaal geen goede periode. En misschien hebben we ons allemaal een beetje zand in de ogen laten strooien... in die wedstrijd tegen Zagreb, ja. hè? want uh, wederopstanding, het lek is boven. Ajax leek daar een prima wedstrijd te spelen. Nou ja, dat leek niet, dat speelde het ook. Maar dan ga je toch kijken hoe goed is dat Zagreb nou uiteindelijk geweest. En is dit dan ook zo'n zo zo ja, zo zo tijdelijke opleving geweest van Ajax? Want Ajax heeft geen persoonlijkheden. Want anders is er iemand hebben ze in het veld. Ja, die hebben ze dus niet. Maar want... Vertongen en, en Jansen ja, er zijn, zijn er dus nog geen persoonlijkheden. Ik denk dat Theo Janssen uiteindelijk wel een persoonlijkheid is. Dat heeft hij namelijk in de loop der jaren bij FC Twente wel ja. bewezen. Maar Vertongen en Alderwereld stonden echt met, uh, met, met, met de twijfel daar achterin. Stonden te zwaaien, konden de bal niet kwijt, konden ook het team niet neerzetten. Want uiteindelijk zette Feyenoord een, een defensief blok helemaal vast... Met, met, met Anita, met Vertongen, met Alderwereld, de Becks ook. En er was een hele grote ruimte. En daartussen stond Feyenoord richting de aanvallers. Dus uiteindelijk konden ze de bal van achteruit ook niet kwijt. Maar er was niemand die opstond, met de vuist op tafel sloeg... en het is even anders ging doen... Uiteindelijk, onder druk gezet, bleken al de wereld en vertongen dus geen persoonlijkheden... en ook niet de grootheden al waar ze voor worden versleten. Dat kan te maken hebben met vormverlies natuurlijk, maar een persoonlijkheid is ermee bezig en staat op. En dat, dat heb ik vandaag niet gezien. Um, dat betekent dus ook dat de mentaliteit van die ploeg niet goed is. Toch een, toch een ploeg die vorig jaar kampioen is geworden... Nee, en, en, en, en, waar, waar, waar komt het gemis aan zelfvertrouwen? Want dat is het lijkt mij vandaan dan. Nou, dat heeft denk ik wel te maken met, uh, met de reeks waarin men zit. En uh, kijk, als jij in een slechte reeks zit... betekent dat ook dat er wel wat meer lef komt bij de tegenstander. Hè? In, in een slechte reeks, dat heeft Koeman natuurlijk ook geconstateerd... zet die Ajax-verdediging onder druk en je elimineert ze voor de helft. Ja, een, een elftal dat gaat zwalken uh, zal uh, zonder enig vertrouwen functioneren. En uh, ja, ja, weet je, uh, jouw vraag was de mentaliteit. Ik denk dat het niet aan de mentaliteit ligt. Want uiteindelijk heeft geen enkele Ajax... deze wedstrijd te gemakkelijk opgenomen. Het ligt aan de kwaliteit, de vorm en het vertrouwen. Het heeft niks met mentaliteit te maken. Maar ja, dat zijn gewoon zaken die ontbreken in het, uh, in het huidige Ajax. Het maar komt wel een keer naar boven. Want uh, je hoort uh, Frank de Boer iedere keer zeggen... van, Goh, we hebben dit en dit afgesproken, maar we doen het niet. Nee. Of de spelers doen het niet. Nee, dan moet ons... Dus, kijk, wat Feyenoord heeft gedaan is risicovol naar voren gespeeld. Uh, uh, vroeg druk gezet, op de helft van de tegenstander. De opbouw verstoord. Eigenlijk het, het hele voetbal vol, uh, via het middenveld Alles onmogelijk gemaakt. Hè? Had Koeman al aangekondigd. Van, we gaan ze moet... lastig maken met die opbouw. Precies. Daar was hij ja. van. Nee, en Ajax had dat natuurlijk ook gewild. Want eigenlijk is dat het Ajax-spel. Dat doet eigenlijk graag in eigen huis. Hè? De tegenstander snel afjagen, waardoor je weer snel balbezit hebt en weer kunt gaan voetballen. Maar ja, daar moet, je, daar, moet, daar moet je wel durven. En als je A, je tegenstander je daar niet toe in staat stelt, en je bent niet uh, in de gelegenheid, je hebt niet het vertrouwen en de kwaliteit en de vorm om onder die druk uit te komen, je kunt zelf die druk niet uitoefenen, dan ben je geslagen. En dat is wel een beetje wat er vandaag uh, gebeurd is. En ja, die wedstrijd in, uh, in Zagreb heeft wat dat betreft toch wel uh, zand in de ja. ogen gestrooid. En ja, weet je, er zit natuurlijk één groot voorbeeld in van iemand die echt worstelt met zijn vorm. En dat wordt bijna zielig. Dat is, dat is Gregory van der Wiel, die nu denk ik toch echt wel aan een rustperiode toe is. Die, dat hoorde ik van de week. Van de 154 wedstrijden die Oranje en Ajax uh, hebben gespeeld. Hè, de officiële wedstrijden heeft hij er 140 meegedaan sinds 2009. Ja, dat is wel heel erg veel. En het is misschien ook niet zo gek dat deze jongen... Uh, ja, te maken heeft met een vormcrisis. Maar wat er vandaag gebeurde in Arena, dat ja. gaat misschien wel wat te ver. Want je hoorde het net al, er werd echt dik geapplaudisseerd toen hij werd gewisseld. En dat pijnlijk. verdient hij dan ook niet. Pijnlijk moment natuurlijk. Ja. Eh, uh, laten we even luisteren naar de aanvoerder Jan Vertongen. Wat hij daarover heeft te zeggen. Ja, dat, dat was echt uh, heel pijnlijk om, uh, om te aanhoren. en uh, ja, Ik heb me er ook wel, wel druk om gemaakt. Want uh, ja, Greg is uh, Nederlands International, heeft fantastisch gedaan, is belangrijk geweest. speelt hier al zoveel jaren en is uh, tenslotte ook uh, een Amsterdammer. Dus... Dat is heel raar om te zien dat, dat ze hem op die manier dan uh, toch een stuk afmaken. En na het Zagreb kreeg hij al kritiek. Dat was, uh, ja, gaf hij ook toe dat hij gewoon een mindere wedstrijd speelde. Wat er veel van ons al hebben gehad dit, dit jaar. En heeft daar uh, kaart voor geknokt uh, deze week. Om, uh, om gewoon uh, terug in zijn beste vorm te komen. Uh, en uh, ja, dan is het jammer uh, dat ze hem nu afmaakt. Terwijl ik hem niet eens uh, slecht vond spelen. Want hij leefde wel strijd volgens mij. Ja, uh, de aanvoerder Jan Vertongen. Jij zegt rust moet hij hebben. Nou ja, dat zou, ik ben geen trainer, maar ik kan me zo voorstellen... als ik regelmatig hoor praten over overbelasting... en uh, heel veel wedstrijden gespeeld onder grote druk... van met uit zich dat in, in de uit uitzicht dat in Deze jongen is geen 32, hè? dit is nee. gewoon een hele jonge verdediger. Ja, dan moet je misschien uh, eens eventjes een, uh, een stapje terug doen... in de hoop dat je dan weer lekker gelouterd in het elftal terug kan keren... en ook geval fris in het hoofd. Ja, veel alternatieven zijn er op dit moment natuurlijk niet. Ligeon is een jongen die, uh, die rechtsback speelt in de tweede elftal... maar ja, je hebt nu ook al een jonge linksback... Uh, wat dat kun je natuurlijk niet daarmee aan de gang blijven. Maar, maar... Bert van Marwijk, die ziet dit ook. Ja. Nou ja, en die, die heeft natuurlijk, denk ik, in Oranje... nog niet echt te maken gehad met een, met een falende Gregory van der Wiel. Tegen Zweden was hij die, ook niet, nee, niet dat. Nee, maar dat, dat, er waren er wel meer die ja. daar steekjes lieten vallen. Sorry. Maar uh, uh, ja, die zal misschien ook wel even met hem praten. Ja. En misschien moet hij wel eens eventjes in een, in een behandeling met de coaches... en moet er overlegd worden, joh, wat kan je psychisch nog aan? Wat kan je lichamelijk nog aan? Want hij moet natuurlijk ook niet het plezier in het voetbal gaan verliezen. Want daar is hij uiteindelijk toch allemaal op begonnen. Ja. Om, uh, om plezierig, uh, plezierig te spelen. En het Ajax-publiek heeft hem in ieder geval geen dienst bewezen, denk ik, met, met, nee, met zo'n actie. Wat, wat ik nog even over, over ajax wilde zeggen... Uh, over die, uh, die verandering... Hè, als het van 11 naar 10 gaat... Uh, ik denk dat dat ook wel iets te maken heeft met... ja dan valt er, valt er een bepaalde druk weg... en kun je soort alles of niets gaan spelen. En daar voelen onzekere mensen zich prima in. Want dan kun je eigenlijk niet zo heel veel meer fout doen. Dan is het, hè, dan hoef je niet meer te zoeken naar spelpatronen. Dan gaat het om zo snel mogelijk die goal maken. Maar maar even. Maken. Die goal werd heel snel gemaakt. Die goal werd heel snel gemaakt. Maar dat was ook hetgene wat er vorige week gebeurde. En dan durven ze wel een stapje extra maar te Maar daarna lopen. niet meer. Maar nou ja, daarna is, is Feyenoord ook niet meer heel gevaarlijk geweest. Daarna kakte het eigenlijk helemaal ja. in, in, uh, in die wedstrijd. Maar ze hebben in die, in die periode... in elk geval zijn ze wel onder de druk uitgekomen... die Feyenoord weliswaar wat minder uit Maar ze zijn wel wat meer aan het, uh, aan het voetballen gekomen. Maar ja, het is dus volgens mij ook iets, uh, iets uh, psychologisch. Ja, nog heel kort één spelertje eruit uit, uit kiezen spelertje. Jordi Klaas viel me heel erg op ja. aan zijde, eh, Jong talentvol. Ja. De man, die, de man die het minst verdient van het hele veld uh, vanmiddag. He, want hij wacht nog altijd op zijn loonsverhoging. Maar dat oh. kan pas nee, in het, hij wel verdiend, denk in ik. het volgende budgetjaar. Ja, het is ongelooflijk hoe deze jongen zich ontwikkeld heeft. We hebben vorig jaar met open mond bij Excelsior naar hem gekeken. Hij werd overgeheveld. Nou, eens kijken of hij het aan kan. Maar hij bepaalt het tempo op het middenveld. En uh, met Karim El Amadi, vandaag absolute uitblinkers bij, bij Feyenoordwijk. Ron Vlaar bijvoorbeeld, als leider. Weer wat van tegenvallen. Goed, naar de koploper. AZ, dat won vanmiddag gewoon van Roda JC Het werd 1-0. Ja, dat is inmiddels gewoon aan het worden, hè, als AZ wint. Ja, toch niet. Want we hebben natuurlijk ook die wedstrijd tegen Austria Wien van de week meegemaakt. Ja, en dan zie inderdaad. je toch dat het niet allemaal heel gewoon is dat ook AZ met elf man gewoon een prestatie moet leveren. En dat niemand kan, uh, kan verzaken. Maar dat AZ wint van Roda nemen we in de huidige situatie op de ranglijst wel eventjes ja. voor, voor kennisgeving aan. Hoewel het nog niet eens zo heel gemakkelijk was. We gaan naar het moment van de wedstrijd. Dat was de enige goal. En het tumult dat daarna ontstond stond, een vreemde goal, een rode kaart en een discussie in afloop. Kortom, de 51ste minuut van AZ-Rode JC. AZ zet druk, wil zaken doen, wil het niet laten afhangen van de slotfase in deze wedstrijd. Net als afgelopen donderdag. Daar komt de volgende hoekschop van Elm. Indraaiend, natuurlijk. De doelman zit ernaast en de bal van de lijn gehaald en nog een keer van de lijn gehaald. En Eltendoor schiet dan over. Wat een mogelijkheden nu. En hij geeft hem, hij geeft een doelpunt. De scheidsrechter. Dan is die bal dus niet voor de lijn weggehaald. Donderdag maakte hij hem ook. Pontus heeft hem gekregen. Maar die was ook al rechtstreeks. Ja, en vorig jaar heeft hij dat ook al eens een keer gedaan. Dus dat wist ik ja. Kijk, een corner die, die is, al, uh, uh, is heel belangrijk, degene die hem neemt. Uh, jaar hadden we heel veel commentaar omdat corners we toen wel eens misgingen. Uh, uh, maar dit jaar ha, ha, hebben we er nog meer op geoefend en uh, hebben we echt een specialist in huis met, uh, met name Rasmus, kan hem uh, fantastisch nemen. En daar bent je wel altijd van afhankelijk. Ja, yeah, ik denk it's the first, uh, my first time. So, uh, it was nice. It was uh, it was. Weird call, but it's uh, still good that we we can could take the three points from this goal. Roda is boos, bozer en nog wel heel erg kwaad ook. En het allemaal op de scheidsrechter en de assistent. En is er dan nog meer gebeurd dan alleen maar een gele kaart? Of is er zelfs een rode kaart gevallen? Jazeker. Let Ledderus is ook nog van het uh, veld gestuurd in al het gebeuren na de beslissing van de scheidsrechter. In het veld vroeg ik hem ook van waarom krijg ik nou een tweede gelekaat. Maar toen wou hij niks zeggen. Toen keek hij me alleen aan. En, uh, later hoorde ik van, uh, van andere jongens dat hij uh, dat had gezegd van dat ik een wegwerpgebaar uh, zou hebben gemaakt. En, en daar staat volgens de regels uh, blijkbaar een, uh, een gelekaat voor. En uh, ja, dat, uh, dat mag tegenwoordig uh, niet meer. En, uh, ja, je zou kunnen zeggen stom, en dat is het misschien ook. Alleen uh, misschien ook een beetje zwaar gestraft om uh, een tweede gede kaart voor zo'n situatie te geven. En, uh, en de hele wedstrijd eigenlijk uh, mede te bepalen daarmee. Kijk, het doelpunt uh, is zeer bizar. Kijk, uh, ik denk dat uh, ze het enorm doorlopen op de keeper. En dan krijg je natuurlijk heel knap, het is een vierde man dat ziet. En het, het rare was ook in die 51 e minuut dat je natuurlijk het doelpunt krijgt, wat gewoon goed gezien is dan. Maar dat je eigenlijk iemand die er ook zijn twijfel heeft, even vraagt, zit die bal erop binnen? en dat dat netjes gaat vragen, dat is een tweede keer heel elkaar krijgt. Want daardoor wordt de 51 e minuut eigenlijk het moment van de wedstrijd. Oh, dus Harm van Veld over de trainer van Rodi JC. Uh, ja, dat was de wedstrijd. Uh, ik zou, zou je kunnen zeggen, Ronald, Ploeg van Beek, grote winnaar van het weekend, want Twente ja. en PSV spelen ook gelijk. Ja, die hadden ook hun dag niet. Um, terwijl uh, Twente begon wel aardig. liet het daarna wat afweten. en had in de slotfase uiteindelijk voor Groningen kunnen winnen. Vallen trouwens dat Soek daar weer een goal maakt als uh, invaller. Ja, en Twente speelde dus in de slotfase goed. En PSV begon ook niet zo onaardig aan de wedstrijd. maar liet uiteindelijk ook het kaas van het brood eten door uh, Vitesse. En uh, Vitesse, dat hoorde ik tenminste John van der Brom zeggen. ligt op koers. Dus wat dat betreft, uh, die hebben zich aangesloten hè, bij uh, de subtop inmiddels. Ja, die is heel groot inmiddels. En die, uh, die subtop het zit allemaal heel dicht bij elkaar. We hebben het wel eens vaker gehad over leuke competities. Maar deze dreigt toch ook weer erg leuk te gaan worden. Hallo, dankjewel. Cardigans, Carnival. Eén medaille was er voor de Nederlandse wielerploeg... bij het Europees kampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn. Kirsten Wild pakte brons op het omnium, de zeskamp. Eén medaille was niet bepaald, het aantal waarop was gerekend vooraf. Het EK viel dus gewoon tegen. Sebastian Timmerman volgt het baanwielrennen voor ons, Sebas. Ja, simpele vraag. Hoe kan het nou dat het zo tegenvalt? Nou, dat is zijn een aantal redenen. Ten, ten eerste gewoon de vorm. Die was bij, bij sommige rijders gewoon nog niet helemaal hoe het moest zijn... Kirsten Wild noemde je net om die er even bijvoorbeeld uit te pakken. Ik vond dat ze een beetje vermoeid oogde op sommige van die, van die zes onderdelen. Dat kan te maken hebben met een lange slopende slopend uh, wegseizoen... want zij heeft ook heel veel op de weg gereden. Ja, en dan sta je zo in oktober aan het einde van dat seizoen... toch heel anders aan de start dan wanneer het gaat om een WK... dat in het voorjaar, in maart of april, wordt, uh, wordt verreden. Uh, en ook uh, Toon Mulder bijvoorbeeld, uh, veel trainingskampen achter de rug... Voor hem zijn eerste echte toernooi, maar dan weet je ook niet echt waar je, waar je staat. En dan, dan is de vorm eigenlijk nog lang niet uh, zoals de vorm is uh, uh, bij een WK. Met een WK dat is dat altijd heel speciaal voor mij, want daar probeer ik gewoon altijd uh, top te zijn. En dit is het begin van het seizoen. En uh, ja, ik weet dat ik niet 100% ben. En dan kom je tegen mannen als bij en Ennis kom je dan nou gewoon tekort. En ja, Hugo reed vandaag ook heel sterk. En uh, ja goed, in het begin van het seizoen is het altijd moeilijk uh, af te meten hoe je ervoor staat. En ja, ik moet gewoon wel sprongen maken nu. Nou, dat is een reële analyse van, van Teun Mulder. Ja, en in sommige gevallen was het ook gewoon pech. Bijvoorbeeld de teamsprinters, waar ook Mulder deel van uitmaakte... Ja, die verloren de finale om brons van de Polen met 91.000ste. Iets meer dan 900ste. Ja, dat, dat zijn kwartjes die kunnen ook de andere kant zo opvallen. Maar je zou kunnen zeggen, de concurrenten zitten in dezelfde positie. Over hun is het het begin van het seizoen. Ja, precies. precies. Nee, Dat, dat, moet, je, dat moet je in ogen schouw nemen. En uh, dit zijn ook redenen die mee kunnen spelen. Maar inderdaad, voor, voor concurrenten speelt dat ook wel mee. Moet ik wel één ding bijzeggen. Uh, een aantal landen zoals Groot-Brittannië en Frankrijk... hadden heel bewust uh, een hele sterke ploeg... naar dit toernooi afgevaardigd, naar dit EK. Zodat ze een aantal wereldbekers... die ook meetellen voor de Olympische ranking... kunnen laten schieten. En in die situatie zit Nederland niet. Um, al met al kunnen we dus zeggen... dat het er niet heel dinderend voor staat. Nog niet zo heel lang geleden... wij een heel groot, heel groot, tamelijk groot, baanbielerland... Ja, na, na het WK van Maart en, en dit Europees kampioenschap kun je inderdaad wel zeggen uh, dat er in de, in de geschiedenis, de rege, recente geschiedenis te veel is geleund op, uh, ja, op talenten, zoals Theo Bos was. Uh, Teun Mulder, nog steeds wel is natuurlijk. Maar, en uh, Marianne Vos, die de boel vaak, uh, vaak moest redden. En dat daarachter gewoon een te kleine groep zit, als het ware. Uh, en dan kom je ook uit op, op gebieden als, uh, als beleid, uh, uh, als talentenpool. Ja, die, die jongens, de grote jongens, Vos uh, en Bos. Die, die, die, die zorgt een beetje voor dat, dat wij de realiteit niet zagen? Dat we niet zagen wat er achter, dat er achter niks zat? Nou, dat er, dat er in ieder geval weinig zat. En in, in andere landen zie je dat als er één iemand afvalt... omdat de vorm niet goed is of een blessure... dan zijn er wel twee of drie anderen die, die kunnen de, die ja. plek overnemen. En dat zie je in Nederland te weinig. Er is inmiddels wel een talentenpool opgestart een paar jaar geleden... op Papendal, de Hugo Haak, waar uh, Mulder het over had. Die noemde al Hugo. Nou, Hugo Haak werd vandaag achtste op de keirin... Maakte een frisse indruk. Jongen... Versloeg Mulder. Ja, ja, Versloeg Mulder in de Herkansingen. Een jongen van 19 jaar. Dat is eigenlijk de eerste naam die uit die talentenpoel komt. Uh, uh, maar goed, dat, ja, dat is dus nog, daar is nog een uh, lange weg te gaan. Ja, en dat speelt ook nog mee. Er is nog te weinig kruisbestuiving met andere vormen van de wielersport. De, de wegsport met Rabobank bedoel je. Ja, ja en, en die kritiek was er ook al, uh, ook al in maart. Uh, dat in Nederland nog veel te ouderwets gedacht wordt... van als je niet goed genoeg bent op de weg, nou dan ga je maar op de baan rijden. En dat zie je in andere landen, Dat, dat is dat helemaal niet meer zo. In Engeland bijvoorbeeld, in Australië, uh, bij het Omnium vandaag... Uh, deed Elia Viviani mee, schoon gewoon prof bij Liquigas... en die, die, ja, die combineert dat met het baanwielrennen. Uh, er zijn gesprekken geweest na het WK in maart... toen die kritiek ook openlijk uh, werd uitgesproken... door de KWU en door Robert Slippens. Zijn er gesprekken geweest met de Rabobankploeg. Nou, en er is een, een soort afspraak gekomen tot samen, voor samenwerking. Uh, tussen Robert Slippens en uh, de, zeg maar de tweede ploeg, de continentale ploeg... van, uh, van de Rabobank Slippens, uh, die ligt dat even toe. Nou, bij een continental team heb je, heb je vier specialisatieplekken... waardoor ze een team kunnen opvullen tot twintig renners. En daar is nu sprake van dat we daar uh, een samenwerking mee kunnen aangaan... zodat we die plekken kunnen gaan invullen. Wat is er uh, uh, verder bekend over Theo Bos en de baan? Kun je daar iets over zeggen? Nou, Ikzelf kan, uh, kan daar heel kort in zijn... Uh, Theo uh, heeft ambitie op de baan, dat heeft hij al meerdere malen uitgesproken. Uh, ja, ik, ik wil daarin meegaan, maar ik wil dat alleen als Theo en de Rabobank daar volledig achter staan. Nou, Sebastian, klinkt niet echt alsof uh, Bos weer de baan opgaat. Nee, ik denk dat de kans, uh, dat de kans klein is. Kijk, uh, op zich mag hij zich gaan bewijzen op uh, bijvoorbeeld het Omnium. Dat is een onderdeel waarvan iedereen al jaren roept... dat is op zijn lijf geschreven. Het wordt volgend jaar voor het eerst uh, opgestreden op de Olympische Spelen. Waarom is het op zijn lijf geschreven? Omdat dat een combinatie is van sprint en van duurwerk. Nou, Theo Bos is een oud-sprinter die tegenwoordig op de weg dus duurwerk doet. Maar goed, dan moet hij wel, vindt Slippens... en dat vind ik dan ook alweer terecht, van Slippens als een soort van ijs... Uh, komende winter minimaal één wedstrijd rijden, bijvoorbeeld een wereldbeker. Maar ja, dat strookt toch een beetje met je voorbereiding op een, op een wegkoers. Het WK is pas in april, in het weekend van uh, Parijs-Roubaix, in Australië. Dus dat doe je er ook niet zomaar even bij. Ja, en bij Rabo zeggen ze toch vaak van ja, Theo, je bent naar ons toegekomen... omdat je wegwielrenner wilde worden. Dus die argumentatie kan ik me ook wel weer een beetje voorstellen. Dus ik, ik denk dat dat een beetje een moeilijk verhaal wordt. Olympische missie, hoe staat het ervoor? Wat zijn onze kansen voor Nederland? Uh, het staat er nu zo voor dat op een aantal onderdelen Nederland waarschijnlijk wel uh, zich gaat kwalificeren. Maar er is ook een aantal onderdelen waaronder de teamsprint bij de mannen waarop dat toch al een stuk moeilijker wordt. En er is een aantal onderdelen nou ja, waarop uh, je nog niet echt uh, het alarm, uh, de alarmbellen hoeft te laten afgaan. Maar dan mag er ook niet zo heel veel misgaan bij de vier wereldbekerwedstrijden, plus het WK. Daar gaat, uh, Daar in aanleiding van die vijf wedstrijden, nog wordt er een ranking op gemaakt. Ik denk dat we op de meeste onderdelen wel gaan kwalificeren. Maar die teamsprint, bij de mannen vooral, dat wordt een, wordt een moeilijk verhaal. Wil ik tot slot toch even, wil die eruit pikken, uh, Sebas. Tot een paar jaar geleden nog een, echt een topper. Wat is er met er aan de hand? Ja, ook een beetje een combinatie van factoren. De, co de concurrentie is enorm toegenomen, vooral uit Oost-Europa. Die dames rijden uh, verzetten waarvan René Wolf, de, de bondscoach van de sprinters, zegt... Van, ja, die reed ik in mijn carrière genees. En die is nog helemaal niet zo heel erg lang geleden gestopt. Nee. Dus eigenlijk is het vrouwensprinten ook heel erg snel veranderd... de afgelopen jaren. Kanis uh, heeft een rugblessure gehad uh, vorig seizoen. Dat heeft haar lange tijd buitenspel gezet. Maar daar is ze nu, volgens die René Wolf, uh, wel helemaal vanaf. Ik denk na dit, na dit toernooi zo, zo moeilijk als het was... Ze is eigenlijk compleet pijnvrij door, door het toernooi gegaan. En dat was, is een heel belangrijk punt om, om te zeggen... ik kan zoiets heel compleet overstaan en kan ook eigenlijk volle bak rammen. En uh, daar is het nu die basis om, om daarvan verder te werken. Maar er is dus nog een hoop te doen. Ja, ja vooral op het gebied van zelfvertrouwen. Uh, dat mis je echt nog bij, bij Willy Canis. Los van het feit dat ze nog moeite heeft om die zware versnelling... want zij rijdt inmiddels ook zwaarder op de Keirin bijvoorbeeld... rond te krijgen is vooral zelfvertrouwen... Uh, Tweeënhalf jaar geleden bij het WK in Polen, in Pruskov... daar stapte echt iemand de baan op met de uitstraling van... zo, ga mij maar eens proberen te verslaan. En Victoria Pendleton, de Britse koningin van het sprinten... die zei toen ook dat ze echt bang voor Canus was. En nu stapte er een beetje een onzekere meid de baan op. En dat is een wereld van verschil. Oké, okay, Sebastian Timmerman, dankjewel. We blijven bij het baanbodenrennen... maar dan wel zo'n 100 kilometer verderop in Amsterdam. Dat was gisteren alweer de laatste dag van de Amsterdamse zesdaagse... Een mooi fietsevenement dat gisteravond nog een speciaal tintje kreeg. Denny Stam stapte voor de allerlaatste keer als profbaanrenner op zijn fiets. En reed nog één keer zijn rondjes op de plek waar het voor hem allemaal ooit begon: het Velodroom van Amsterdam. 16 zekers op de teller. Het de meest succesvolle Nederlandse zesdaagse renner van deze eeuw. En vanavond, dames en heren, rijdt deze Denny Stam zijn allerlaatste wedstrijd. Ramboulé, organisator van de Zesdaagse, afscheid van Danny Stam. Dat ja, uh, ga je voelen in de portemonnee, denk ik, hè? <laughs> nou, ik denk dat die klap hebben we al gehad toen, uh, toen uh, eigenlijk het koppel slippenstam Stam uit elkaar werd gerukt. Eh, want dat, dat verloor toen toch wel wat van zijn charme. Hè? En omdat we allebei Noord-Hollanders zijn, hebben we dat hier wel gemerkt, ja. Daarom de handen extra aan elkaar voor Leo Papot en Denny Stam. Dat nou met een organisator. Ik bedoel, je staat er toch wat verder vanaf, maar ook wel weer dichtbij. Ja, hoe leeft een organisator dat zo'n afscheid? Ah, ja, je normaal gesproken bij bij een renner ben je daar inderdaad wat afstandelijker. Bij Danny is dat wat anders. Wij zijn hier in 2001 begonnen en dat was eigenlijk ook hun opgang van, van de carrière van, van Robert Slippers, Danny Stam. En wij zijn er als evenement ook in meegegroeid. En later is daar de zesdaagse van Rotterdam bijgekomen. Uh, ja, dus het voelt, wel, het voelt wel speciaal. Het is ook wel een speciale avond wat ons, uh, wat ons aan gaat. We zitten voorlopig nog midden in de races. Uh, dat afscheid dat gaat aan het einde van de avond plaatsvinden. Krijgt dat nog een officieel ja. tientje? Ja, kijk, bij een dagen is het gebruikelijk dat je een renner die afsluit... die komt in de aan van de andere renners met draaiende wielen. Uh, fietsen voor de andere renners, draaiende wielen. En uh, uh, ja, wij hebben voor... Uh, nou, een aantal mensen die Danny iets moois gaan voordragen, een mooi gedicht, uh, vrouw kinderen erbij en we hebben een hele mooie grote uh, uh, afbeeldingen van hem in de muur hangen die straks uitgerold wordt. Dus uh, Ik denk dat er misschien wel eens een traantje gaat vloeien. Ik zou bijna zeggen, gefeliciteerd, het was hem. Ja, dat was uh, veilig overeind gebleven. Hoe waren die laatste rondjes? Ja, toch wel apart. Ik bedoel, uh, je hebt toch wel een beetje in je, in je kop dat je hier heel vaak de finale gaat gemaakt. Ja, dan heb je toch wel uh, zoiets van, ja, hier ga ik niet meer aan meedoen. Je wilde eigenlijk geen afscheid, je kreeg hem toch, hè? Ja, ik denk dat je daar toch niet helemaal uh, onderuit kan. En, uh, op zich vind ik het ook wel weer fijn dat er wel wat gedaan is. Uh, zijn naam is al een paar keer gevallen vanavond. Robert Slippens uh, is toch onlosmakelijk verbonden met jou. Hoe belangrijk is hij geweest in jouw carrière? Nou ja, ik denk dat we met een aantal mensen uh, gewoon iets opgebouwd hebben. En dat is uh, Frank Bleu, Patrick Secu. Ja, en Robert en ik. En ik denk dat daar uh, Bedankt, uh, visie, denk ik. Knuffel van Nicky Terfstra, dat ja, is ook uh, op zijn plek. En, uh, ik denk dat we elkaar gewoon nodig gehad hebben en, en dat Robert en ik en, en Frank elkaar op dat moment ontmoet hebben. Ik denk ja, dat dat uh, ja, toeval bestaat niet, zeggen ze. Maar ik denk dat we tot heel veel geleid hebben. Ja. Nou, je stapt net van je fiets af. Uh, het, is, uh, het gaat een beetje te ver om nu gelijk je hele carrière door te remmen. Eén jaar wil ik wel even in herinnering halen. Dat is 2006. Stam gaat mee met Galvez. Galvez, wegsprinter van Cés zet door. Het publiek staat op de banken. Als Danny Stam de achterkant van het peloton weer bereikt met in zijn wiel Galvez. En op het moment dat de ronde voorsprong bereikt is, is duidelijk dat het Nederlandse koppel Stam en Schep de Zesdaagse van Amsterdam gaat winnen. Dat was in vele opzichten ook een indrukwekkend uh, ja, jaar voor Jan. Ja, dat was het jaar... Uh, ja, in de winter wonnen we vijf zes zesdaagses. En toen in de voorbereiding viel Robert... Uh, ja die brak uh, daar uh, alles wat je breken kan en uh, ja, dat hebben we om een keer in, in, in onze carrière maar vooral in Roberts' carrière gemaakt kijk uh, ik ben uh, daarna gewoon verder gegaan uh... heb je overwogen toen al om te stoppen nee in het begin heb je het idee uh, hoop je nog dat Robert terugkomt en, uh, en ga je daar een beetje vanuit maar ik fietste te graag om toen te zeggen van uh, ik stopte mij in datzelfde jaar was er ook de val van de Spanjaard Galfes in hoeverre heeft dat jou, jouw fietsen beïnvloed? Ja, dat, dat was wel af. Ja, een, heel, een heel moeilijk jaar. Ik bedoel, je hebt op dat moment uh, eerst Robert een aantal jaren, uh, weken op de intensive verkeer gehad. Nou, dan heb je dat allemaal een beetje van je afgezet en je weet dat je verder gaat. En dan, uh, ja, dan zie je een renner doodvallen uh, in het werk waar je, waar je mee bezig bent. En ja, dat, uh, ja, dat is schrikken. En, en, toen heb ik wel even gedacht, van, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Het is het leven en, en dat gaat helaas gewoon door. En, uh, dus het zijn moeilijke momenten, maar je, je kan niet bij, bij dat soort dingen alleen maar stil blijven staan. Ook voor jou gaat het leven nu door. Uh, maar ik geloof niet dat het een groot gat gaat worden. Hè? Nou ja, ik hoop het niet. Ik denk dat ik daar te nuchter voor ben. En, uh, ik heb bij onze ploeg gelijk uh, de mogelijkheid gekregen om, om verder te gaan in de begeleiding. Ik sprak je vrouw nog even net, die is blij dat ze je wat meer heeft straks. Ja, dat zeg Ik Ik denk dat er, uh, het tweede gedeelte van mijn leven ook heel mooi wordt. En uh, er wordt wat, tijd, wat meer tijd voor de familie uh, gemaakt. Geniet nog even in je laatste momenten. Uh, bedankt voor het mooie sport. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik heb nu, uh, dit... Bijdrage was dat van Matthijs Westrater. I've been feeling, I've been feeling. I've been feeling like you mess me around.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 Heart Stone. Jonathan Jeremiah. Dan gaat nog eventjes door, maar wij gaan praten over uh, motorsport. Want uh, een van de grootste talenten uit de MotoGP is vandaag tijdens de grote prijs van Maleisië om het leven gekomen. Marco Simoncelli ging al vroeg in de race onderuit en kwam in een botsing met twee mede-coureurs. Een botsing die de 24-jarige Simoncelli dus niet overleefde. Jasper Ibema had net zijn 125 cc erop zitten en was op het circuit aanwezig. Ik sprak uh, Jasper uh, iets eerder vanavond en ik vroeg hem wat hij heeft meegekregen van het ongeluk. Nou, eerst heb ik natuurlijk mijn eigen race gereden. En, uh, uh, ja, mijn, mijn eigen race uh, was al snel voorbij, uh, omdat ik eraf ben gereden in de eerste dag. Uh, dus ik, uh, ik, ik, ik, ik ging naar de kliniek Mobile uh, voor een check. En, uh, en ik kwam uh, met mijn terug en dan kwam ik er weer vandaan en, uh, en uh, net voor mij langs uh, Rehab Scootertjes met Marco Simoncelli zeggen elkaar nog goede dag en uh, ja, en vervolgens zie ik hem ook nog de pitstraat wel uitdraaien voor, uh, voor zijn eigen race. En uh, ja, dan, dan, dan, dan kijk je de race uh, gewoon vanuit je eigen pitbox en uh, op, op de tv-schermen en, en uh, ik zie na, na een paar ronden uh, een heel ernstig ongeluk uh, waarbij Simoncelli onderuit rijdt ja, uh, de motor probeert weer op te vangen. En, en, en met motor en al weer terug uh, op, de, op, de, op de baan draait. En net op de lijn uh, van uh, Colin Edwards en Valentino Rossi uh, komt. En uh, ja, die twee jongens die raken, uh, raken hem op, op, op zijn uh, rug, zijn nek en op zijn helm. Waarbij de, uh, ja, waar, waarbij de helm uh, zelfs in, in tweeën split. Dus het is een uh, flinke klap geweest. En, uh, ja, dat is een verhaal geworden En uh, daarbij is zij uh, uh, om het leven uh, gekomen. Wist jij direct dat het fout was? Ja, ja aan de ene kant wel. Want uh, ze, ze hebben weinig beeld het van zien. Dus dat is vaak al niet echt een goed teken. En uh, vervolgens uh, uh, de volgende beslissing was dat de race werd, uh, werd gecanceld. Nou, dan weet je eigenlijk al stiekem uh, van uh, dit, dit, dit is niet goed. En... Uh, ja, het publiek zelf kreeg weinig, uh, kreeg weinig ervan mee. Dus uh, ja, die werden ongeduldig en en, en, en uh, ja, het begon ook wel met uh, uh, met, met, flesjes en, en, en met, met flesjes en met plastic flesjes in de baan op te gooien. En gewoon van ongeduld en en en, en van uh, wat gebeurt er? We willen een race zien. En ja, totdat eigenlijk uh, de, de luidsprekers uh, te horen uh, kregen van uh, ja, het is, het is echt gebeurd. Het, ja, het is gebeurd. Uh, als iemand zoiets, is overleden. En uh, ja, dan uh, verandert de stemming in één keer helemaal. En uh, realiseert iedereen zich van wat er echt gebeurd is. En, uh, en hoe ernstig het is. En uh, ja, dan slaat hij de stemming om. En uh, iedereen uh, stil en uh, ja, in schok. Ja, je zei al, je hebt elkaar nog even gegroet. Vlak voordat hij begon aan zijn race. Ken je hem goed? Ja. Ik ken hem van, uh, van dag en, en, en, en alles goed. Uh, het is eigenlijk meer je race met z'n allen. Uh, met elkaar en tegen elkaar en dat we allemaal de beste zijn. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, voelt het toch allemaal alsof we allemaal broeders van elkaar zijn. En ja, zo voelt het nou ook dat één uh, van ons uh, ja, weg is. Ja, dat komt keihard aan in het Rennerskwartier. Ook bij, bij, in alle klassen? Ja, in alle klassen. De, eigenlijk maakt het daar niet... Uh, uh, voor de buitenwereld is dus mode allemaal uh, ja, het, het grootste. En, en, en daar gaan natuurlijk ook het grootste schelden in, in om. Maar uh, uiteindelijk uh, is het gewoon... Uh, ja... Uh, alle coureurs zijn, zijn, zijn, zijn, uh, zijn gewoon net zo, uh, zo hecht met elkaar als, uh, ja. uh, als, het, maar, als het maar kan. Dat uh, heeft niet echt uh, wat te maken met, uh, met een welke klasse hieruit. Um, dan zie je dat gebeuren vandaag. Uh, spookt er dan iets door je hoofd? Denk je dan van, god, waar zijn we mee bezig? Moet ik nog wel op die motor stappen bij een volgende Grand Prix? Ja, nee, kijk, het gaat allemaal natuurlijk gewoon, gewoon door. Ja, uh, ja? Uh, volgende, met anderhalf week is van uh, de volgende GP. En... Uh, uh, iedereen uh, staat er gewoon weer op, iedereen gaat door, iedereen weet dat dit een, uh, ja, een ongeluk is. Die, ja, dat is dat, dat gewoon uh, een ja, gewoon dikke vette pech. Uh, echt, het gebeurt zelden zoiets. En uh, dat is ook wat, uh, wat, wat Marco zelf zou, zou doen, die zou er zelf ook op stappen. En uh, dat is ook wat hij gewild zou hebben en wat anderen zouden doen. Dus uh, ja, we, gaan, we, we moeten moeten ook gewoon allemaal door. En uh, natuurlijk moet je erbij stilstaan en, en, en terugdenken en eer uh, En, en, en, uh, en uh, ja, want dit was natuurlijk een groot, uh, groot kampioen. En, maar uh, ja, uiteindelijk gaat alles gewoon door. En uh, ja, het, het is misschien wel een beetje bot om te zeggen. Maar uiteindelijk is zijn natuurlijk wel uh, gestorven met, uh, met iets wat je het leukste vindt om te doen. Dus uh, ja, met die gedachte moet je ook gewoon uh, weer de volgende race op de motor stappen. Dat was Jasper Iwema vanaf het circuit Sepang in Maleisje. We praten nu verder met Bas Messers, onze correspondent in Italië. Uh, ja, Bas, goedenavond. In Italië is de dood van Marco Simoncelli natuurlijk enorm nieuws, hè? Ja, dat is echt openingen van de belangrijkste journaals op tv vanavond om 8 uur. Diepe rouw overal, veel uh, reportages ook vanuit de geboorteplaats van... Uh, Simoncelli, waar de mensen bloemen leggen. En opvallend is bijvoorbeeld ook dat de voorzitter van het Italiaans Comité... meteen aankondigde vanochtend al dat op alle speelvelden... niet alleen van het voetbal... een minuut stilte in acht wordt gehouden. Uh, er zijn teams die met uh, Milan bijvoorbeeld... het voetbalteam Milan heeft met rouwbanden gespeeld. Um, en ook op tv zijn de tranen van Valentino Rossi getoond... de vriend van Simoncelli. Um, Rossi nota bene was degene die samen met een ander... Uh, Simoncelli aanreed. Hij bleef zelf overeind bij dat ongeluk. Volgens sommigen zou hij gezegd hebben... dat hij zou willen stoppen met uh, motorsport. Maar dat is niet bevestigd. En het kan ook dat dat in de emotie is gezegd. Het zeggen wel wat over Italië als motorsportland. Hè? Kennelijk wist iedereen in Italië... wie Marco Simoncelli was? Ja, motorsport is heel belangrijk hier. Net zoals de Formule 1. En uh, Simoncelli werd gezien... als de, de kroonprins van uh, Valentino Rossi. Hij was nog jong... Hij had in de 250cc in 2008 de wereldtitel behaald. En nu zat hij sinds twee jaar in het circuit van de, de MotoGP, zoals ze dat hier noemen, de, de 500cc. Hij stond op de zesde plek, samen met Rossi. En hij was inderdaad erg geliefd omdat hij zo'n uh, vrolijke, aangename jongen was. Uh, het internet, dat, dat ontploft waarschijnlijk ook bij jou in Italië. Hoe, hoe gaan de mensen, hoe gaan de Italianen daarmee om verder? Ja, dat op alle fronten, hè? maar ook, ook websites van voetbalclubs... van de motorfabrikanten uh, van Ferrari. Iedereen zette uh, rouwannonces uh, op de website. Zelfs de president van Ferrari, die bemoeide zich daarmee, uh, Montezemelo... die uh, vergeleek hem met Villeneuve, de man die in 82... op het circuit van Zolder ontleven kwam in de Formule 1. En ook in, uh, op, in, op de blogs werd uh, Villeneuve vaak genoemd... als uh, ter vergelijking met uh, Simon Shelley... Er wordt volop getwitterd en geblogd, ook door voetballers die afscheid nemen van Simoncelli. Iedereen in de sportwereld lijkt daarmee bezig te zijn. En zometeen als hij begraven wordt in Italië, dat wordt dus een enorm, ja, bijna mediaspectakel waarschijnlijk. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren van toen Pantani doodging en begraven moest worden. Dat was ook een enorm spektakel, een grote tragedie. Um, Simon Shelley komt uit dezelfde streek, dezelfde regio. Ik denk dat dat weer een, een zeer aangrijpende mis zal worden... met veel applaus. Oké, okay, Bas Messers vanuit Italië, dankjewel. Ja, en Bas Mesters, we gaan naar, uh, naar Engeland. Tenminste, naar het Engels voetbal. Want uh, Manchester en beide omgeving stonden de afgelopen week... in het teken van de derby. United tegen City. United werd in eigen huis volledig van de mat gespeeld... door een ontketend City. Het werd maar liefst 6-1 voor de bezoekers in het Theatre of Dreams. Dat is vooral droom dus voor de City-aanhang. Twee doelpunten werden gemaakt door Balotelli, ook twee door Zeko. We hebben nu contact met Gerard Wiekens. Hij speelde zeven jaar voor City en heeft meerdere derby's gespeeld. Gerard, goedenavond. Goedenavond. Je hebt de wedstrijd gezien, hè? Ik, uh, ik heb hem gezien, ja. ja. En dan hartstochtelijk supporter van City? Ik, ja, ja nog steeds, ja. Ik, uh, ik heb een goede middag gehad, ja. <laughs> ja. Zag je deze overwinning aankomen als volger? Eh... Uh... Ja, die City komt nog steeds dichterbij. En, en, en dit seizoen, uh, ja, ze staan bovenaan. En uh, ja, ze doen gewoon ontzettend goed in de competitie. Dus ja, ik, ik, ik had wel verwacht dat ze uh, dat uh, United heel moeilijk zouden maken. Maar dat ze met zijn zouden winnen, dat, uh, dat had ik niet verwacht. Het is wel een iets ander City dan waar jij speelde. speelt, <laughs> ja, Ja, ja. ja een klein beetje, hè. Niet ten nalezen van jouw kwaliteit, hè, natuurlijk. Maar hey, kan jij uitleggen even, hoe, hoe, hoe leeft deze derby in Manchester? Ja, dat is uh, de wedstrijd van het seizoen. Het is, uh, ja, de weken van tevoren wordt er al over, uh, over gepraat. Uh, de opbouw naar de wedstrijd toe en de kranten op de radiostations, overal. Je, je, ja, je, je leeft er echt, echt naartoe en als, uh, als de wedstrijd er is dan. Ja, dat is gewoon ontlading en als je in het stadion binnenkomt. Uh, en er zitten, nou ja, bij, bij United zitten volgens mij uh, 70.000 mannen te binnen. Ja, dat is gewoon gigantisch. En dat is gewoon prachtig mooi om, uh, om dat mee te maken. Ja. Heb jij ooit uh, United verslagen eigenlijk? Ik, uh, ik heb het wel een keer uh, gedaan, ja. ja? ja ik, ik, ik, ik, ik denk dat ik, nou ja, we zal gespeeld Vier, vijf keer de derby. En uh, één keer gewonnen. En, en misschien één of twee keer gelijk en de is verloren. Maar we hebben de laatste wedstrijd op Main Road. Dat was het uh, oude stadion van uh, City. Daar hebben we uh, van United gewonnen met drie jaar. Oké, okay, en weet je daar nog iets van? Speelde jij goed of, of heb je misschien ja, ja. gescoord? Nee, ik heb het niet gescoord, maar ik speelde tegen, tegen Ruud van Nistelrooy. Die Die speelde toen okay. bij United. En uh, ja, ik denk dat wij ongeveer onder een boot speelden. En United stond, stond bovenaan. En uh, ja, dat was de laatste, laatste derby... Uh, uh, ja, in, in de oude stadion ja. en uh, ja, die hebben we gewonnen met 3-1. En, en, en, ja, en dat telt, telt dus? Dat ja, telt, ja, ja, ja, ik, ik ben wel, wat zou het zijn zeven jaar uh, weg daar en als ik daar terug ga dan, uh, ja, dan wordt er nog over die dag daar gesproken. Ja, kom je ja. er nog wel terug? Ja, één of twee keer in het jaar. En uh, dan voel je je weer helemaal thuis daar in Manchester? Ja, het, het is echt een prachtige stad. Uh, voordat ik heen ging dacht ik het is grauw, grijs, altijd regen. Ja. Uh, ja, niks te doen. Het is gewoon een wereldstaat en uh, ja, het is gewoon helemaal voetbalgek. Zeg, uh, City heeft natuurlijk heel veel geld uitgegeven hè, om United te achterhalen. Uh, zou dit nou de dag kunnen zijn die symbool staat voor het moment dat dat is gelukt misschien wel? Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, in de competitie doen het gewoon goed. En ze staan nou uh, volgens mij vijf punten af van, uh, van United. Zes van de nummer drie. Dus dat is gewoon een uh, ja, groot schade en, en ze kunnen gewoon kampioen worden. Alleen als ik ze zie in de Champions League... Uh -huh. En de wedstrijd tegen, tegen Bayern München, ja, daar komen ze nog tekort. Dus, ja, of, of ze nou op gelijk hoogte staan, dat weet ik niet. Maar ze komen ontzettend dichtbij. Ja. Maar mochten ze kampioen worden, dan ben jij denk ik in Manchester te vinden, of niet? Ik denk het wel. Als ik, als ik tijden heb, dan uh, ja, ik, ik ga ik sowieso uh, volgens mij voor, uh, voor het nieuwjaar ga ik nog heen. En dan uh, ja, kijken hoe ze, hoe ze het doen. En dan, uh, als ze kampioen worden, dan uh, heb ik een groot feestje. Oh, Oké, okay. Gerard Wiekens, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Nou, nog meer opvallende dingen, behalve die uh, 6-1 dus voor uh, City uh, bij United. Queen's Park Rangers versloeg op veld Chelsea met uh, 1-0. Chelsea eindigde de wedstrijd met 9 man. Naar rood voor Bosingwa en Drogpa. En bij de wedstrijd tussen Arsenal en Stoke City begon Robin van Persie op de bank. Hij kwam erin in de tweede helft en tilde direct de score van 1-1 naar 3-1... door twee doelpunten dus van hem, Robin van Persie. Martin dan, hij verloor met Fulham met 3-1 van Everton. Roos van Drenthe opende de score voor Everton. Daarna maakte invaller Brian Ruiz, u kent hem nog van Twente... Die maakte nog wel gelijk, maar in de blessuretijd maakte Everton nog twee treffers en dus 3-1 voor de toffies. Bij Blackburn Rovers tot en Hotspur had Rafa wel van de vaart het op de heupen. Met twee doelpunten zorgde hij voor de 2-1 overwinning voor de Spurs. Goed de stand aan kop in de Premier League, Manchester City dus 25-9. uit 9. Vijf punten erachter op de tweede plaats, Manchester United. Gedeeld derde, Chelsea en Newcastle met zes punten achterstand. Dan in Duitsland een opvallende uitslag, Hannover, Bayern München, 2-1. München nog wel aan kop met 22 à 10. Op drie punten gevolgd door Borussia Dortmund. Schalke is derde met 18 uit 10. Dat betekent het einde van langslijn de voor deze gedenkwaardige zondag de 23 oktober. Zo direct met het oog op morgen. Natuurlijk gepresenteerd door John Jans van Galen. Wat mij betreft een hele fijne avond.